Goedenavond, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse hulporganisaties slaan alarm bij demissionair premier Rutte. Ze willen dat Nederland weer geld geeft aan UNVRA, een VN-organisatie die Palestijnen in Gaza helpt. Volgens de directeur van Oxfam Novib is er geen tijd te verliezen. Als je alle rapporten leest hoe ernstig de hongersnood op dit moment is en hoe snel daar... Ik vrees tienduizenden, zo niet honderdduizenden mensen aan onderdoor zullen gaan. Dan kan dat natuurlijk niet langer wachten en moet dat zo snel mogelijk hersteld worden, die steun aan UNRWA. En opgehoogd zelfs. Als UNRWA niet kan werken, kunnen organisaties als Save the Children en Oxfam hun werk ook niet doen. De clubs willen dat Nederland nu van Israël eist dat er meer hulp wordt toegelaten tot Gaza. Twintig gemeenten krijgen extra geld om jeugdcriminaliteit aan te pakken. Het gaat om een half miljoen voor onder meer Almelo, Den Haag, Gouda en Zwolle. Eerder kregen 30 andere gemeenten daar ook al geld voor. In de Tweede Kamer werd vandaag gedebatteerd over vaccinaties. Steeds meer ouders laten hun kind niet vaccineren en de meeste Kamerleden hebben daar zorgen over. Dit jaar zijn op meerdere plekken uitbraken van kinderziektes als mazelen en kinkhoest. In vrijwel alle gevallen waren de kinderen niet gevaccineerd. De minister van Defensie roept jongeren deze week op om een dienjaar te overwegen. Dat is een soort oefenjaar in het leger om te kijken of dat iets voor je is. Deze jongeren volgen al zo'n 10 jaar. Ze zijn enthousiast, al hebben ze ook lastige momenten. Ja, je slaapt door de week, ben je gewoon altijd op de kazerne. Je bent door de week niet thuis. Je slaapt met zes man op een kamertje. Dat, dat kamertje wordt af en toe nog wel eens klein. Bijvoorbeeld deze bivak, dat was onze eerste bivak. En het is aan één stuk alleen maar geregend. Nou, heel veel rennen, rugzak op, dan krijg je blaren. Alles gaat een beetje pijn doen. Ja, dan krijg je wel even knakmomentje, ja. Voor een 10 jaar moet je tussen de 18 en 28 zijn. Mensen die het volgen krijgen een salaris. Het weer, vanavond bewolkt, maar meestal droog. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. De wind komt uit het zuiden, dus het is iets warmer. Op sommige plaatsen een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Is dat een begin of is dat een begin? Tenminste, dat lijkt mij wel. Maar dan moet ik dan natuurlijk wel eventjes zorgen dat ook mijn koptelefoon op, uh, overstaat. Want anders hoor ik niks en denk je, wat is dat nou toch allemaal aan de hand? De volume van, van mijn koptelefoon stond nog een beetje laag. Even kijken. Uh, drie en vier, want anders dan zitten er zo direct mensen in het luchtledige te kletsen. Uh, want uh, ja, we hebben gasten aan tafel. En Elephant, dat heeft een reden, want uh, Elephant was op de avond dat ik uh, ook bij Noralie... en dat is de gast van vanavond uh, hier in deze studio, um, Ja, daar was ik ook bij. En uh, bij Noralie Hendricks werd ik als laatste nog toegevoegd op het uh, lijstje van de mensen die genoegd waren... Uh, om mee te kijken voor de EP Accidentally Happy. Het leverde heel veel leuke taferelen op, want... Elephant had in de support Noraly. Dus daar op een gegeven moment sloegen er mensen... dus echt daadwerkelijk rechtsaf richting stage 3... om te kijken, hey, support Noraly. Uh, maar waar blijft Elephant? Ja, dat was alleen maar Noraly Hendricks, jongens, sorry. Maar uh, uiteindelijk uh, was daar iemand anders voorgekomen... voor de Noraly bij Elephant dan weer. Op 2 februari. En dat bleek Lucid Yin te zijn. En die gaf daar ook een hele mooie voorstelling. Dus... Uh, ik heb op uh, meerdere schaakborden tegelijk gespeeld op die avond, dat weet ik dan weer wel. Uh, maar goed, ze zijn hier uh, te gast, Noralie Hendricks en haar Thomas. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. <laughs> ja, uh, het, uh, ja het, het is toch even weer twee maanden geleden dat je weer iets uh, weer aan het spelen bent live ergens oh. voor, ja toch? Ja, ja. ja. Ja. En ook meteen een radiodebuut. Uh, dus, uh, en camera's. Precies. <laughs> ja. Ik zag dat jullie van de week, uh, waren jullie driftig aan het oefenen. Zeker. Of beter gezegd, repeteren. De repeteren, Want, ja. Oefenen, dat vind ik dan weer zo. Stel dat je zolderkamerartiesten, dat zijn jullie niet. Maar uh, repeteren. Uh, hoe is dat uh, gegaan? Goed, denk ik. Het is een, uh, uh, in die zin is het een sprint in alles wat ik leer. Want ja. uh, nog niet zo heel lang geleden... speelde ik alles zelf. Ja. Uh, als in solo. Ja. Uh, Patronaat was een show met band. Uh, en nu doen we het met z'n tweeën. Dus is ik vanochtend... toen ik het allemaal nog doornam... dacht ik ook van... wow, elke song heeft nu inmiddels al drie versies. Ja. Um, maar het is heel fijn om iemand te hebben die... Um, ja, we zoeken eigenlijk naar een soort midden. Wat voller ja. is dan mijn solo. Maar een stripped-down versie van... Uh, van een volledige ja. show. Nou, we zijn blij dat Thomas daarin helpt. Ja. ja. Uh, wat voeg jij toe, Thomas, in dat opzicht? Uh, nou ja, de, uh, gitaar met name. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. ja, maar nee, het geeft, het geeft gewoon de mogelijkheid om iets meer, uh, iets meer diepte en iets meer dimensie in alle liedjes te stoppen. En uh, wat beetje scherpe partijen erheen en zo. Ja, dynamiek. Ja. Ja. Ja. Ik vond het trouwens wel op die avond, want jij hebt ook uh, meegespeeld op die 2e uh, die ja. februari. Uh, ik vond het toch, oh, al met al vond ik het een hele geslaagde avond eerlijk gezegd. Uh, door uh, en bij jou even te kijken van, uh, mm. van nou ja, wat... Uh, wat uh, maar je, je hebt volgens mij alle nummers ook uh, gewoon gespeeld hè, van de EP. Op die Zeker, avond. Ja. ja. En nog een paar extra. Ja. Ja. Hoe, uh, hoe, moet je dat, want, hoe is dat dan? Want op een gegeven moment uh, dan ben je door je EP heen... en dan moet je nog, uh, nog een aantal nummers laten horen, want... Ja, we hebben ervoor gekozen, of ik heb ervoor gekozen, om een soort solo set in het midden te doen. Ja. Um, en om de, um, nou ja, de EP-songs zo, zo dicht mogelijk bij de, uh, de Spotify, of de gemasterde versie, te houden. Ja. Um, en, en daarnaast om, om toch ook een, een bruggetje te houden naar dat ik alles wel in mijn eentje geschreven heb, mm -hmm. um, heb ik eigenlijk een klein intermezzo gedaan van drie of vier solo-songs en daarna weer een afsluiter met band. Ja. En uh, dat werkt eigenlijk best wel goed. En ik denk ook omdat... bij mij verhalen vertellen... wel heel erg voorop staat. Ja. Dat het een mooie dynamiek was... om echt heel sferisch te beginnen. Daarna eigenlijk heel klein... heel dichtbij ja, waar de lyrics vandaan komen. En daarna eigenlijk met... Ja, weer energie te eindigen. Dus dat voelde, dat voelde als een hele mooie boog. Ja. Ik maak er heel veel handgebaren bij me. Dat ja, maar goed. Dat wordt wel vastgelegd. En Leon die zegt... Hey, leuk. Die hand wel gewaren. Dus uh, dat, uh, dat, lijkt wel, uh, dat lijkt me wel wat. Uh, maar goed. Uh, dat, uh, dat is één. Uh, mm -hmm. maar, ja Accidentally Happy uh, is nu een tijdje uit. Begint het ja. dan toch weer een beetje te kriebelen van... Ik zou toch wel weer uh, wat songs willen schrijven. Zoiets. Zeker. Maar dit... De... de ik heb sowieso een berg songs. Mm. Um, en, maar ik merk ook dat hoe. Wat ik de, de ervaring die ik opdoe, dat die ook weer de skills in het maken van nieuwe songs um, ja, verrijkt of verfijnt natuurlijk. Mm. Um, dus ik. En Accidentally en Happy heb ik echt heel erg. Um, ja, we zijn begonnen met de eerste song met mijn producer, Marg van Inbergen. En, en vanuit daar zijn we eigenlijk gewoon gaan bouwen en gekeken van wat maakt, zowel qua dynamiek als qua onderwerpen, deze, um, deze plaat rond. Want ik voelde heel erg de behoefte om wel een, een divers, uh, nou, om het leven echt te representeren, ja, zeg maar. Ja. Um, Is hij ook doorleefd? De muziek, ja. De plaat, ja, ja. De, de, de muziek, maar ook gewoon qua tekst. Ja, zeker. Ja, ik denk dat um, als je het hebt over nieuwe dingen schrijven, wat me bijvoorbeeld interessant lijkt, is om ook eens te kijken of ik uit andere soort perspectieven kan schrijven. De muziek die ik nu heb uitgebracht, die is echt heel erg geschreven vanuit mijn verhaal, mijn proces, mijn weg. Mm -hmm. In de hoop dat andere mensen zich daar natuurlijk in kunnen herkennen ook. Mm -hmm. Of hopelijk iets uithalen. Um, maar het lijkt me ook vet om die skills juist op, op storytelling vanuit een ander perspectief weer te... Maar daar ben ik me nu heel langzaam in aan het onderdompelen. <laughs> ja. dus, dus, dus, dus je bent nog even gewoon niet uitgeleerd. Absoluut niet, nee. En het is ook een, gewoon één een grote vorm van ontwikkelen. Uh, Zeker. van uh, ja, Hoe je zelf Een hele stijle leercurve. Ja, <laughs> nou, we gaan het uh, zo allemaal meemaken in ieder geval. Uh, na dit, dit volgende nummer. En dat was degene uh, die ik uh, net in het uh, eerste uur nog even tussendoor... waar jullie er nog niet uh, aan de telefoon had. Die komen trouwens ook. En dat is Harlem Lake. Mensen schrijven op 30 mei uh, hier in deze studio te bewonderen in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf editie van mei. Het is de Band van Nederland zo'n beetje aan het worden. En wij hebben ze gewoon 30 mei in de studio. Dus dat, dat gaat uh, gaat dat helemaal leuk uh, en goed komen. Uh, de nieuwe single komt morgen uit. En Janne Timmer zegt, draai maar gewoon. Nou, dat zullen we dan ook bij deze doen. Hier is The Thought of You. I was trying to build a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 the store De nieuwe single dus van Harlem Lake. En dat nummer dat heet The Thoughts of You. is uh, geschreven door Sonny Ray. En de bedoeling is dat deze Sonny Ray dus samen met Janne Timmer hier naar deze studio gaat komen. En wellicht komt nummer 3 ook mee. En dat is Dave Warmer dan. En dan hebben we eigenlijk het hele setje compleet. Want uh, de hele band is er dan ook. Uh, maar uh, hoe dat uh, verder eruit gaat zien... Dat moet ik natuurlijk ook even overleggen met de vriend naast mij... die inmiddels nu ook klaar staat. Marcus van Dam... want ja, die gaat over de techniek. En als er dan in één keer drie mensen meekomen... dan moet dat allemaal wel een beetje beschaafd klinken in deze huiskamer. Want de ramen moeten nog in de spanningen blijven zitten. Nou, dat zal vanavond denk ik wel gaan lukken... want daar is het materiaal zeker voor bedoeld. Pak ik even mijn lijstje, want het is altijd leuk als ik dat mijn lijstje... want ik heb het opgeschreven... Noralie Hendricks samen met haar gitarist Thomas, zijn er klaar voor. Het eerste nummer waar we naar gaan luisteren heet Walk the Gaos. What if it's not about the answers we have? questions we dare to ask, what if all that we need is our raw self, when we dare to take off our mask, what if I let you free, what if I let you free. If we look in the dark, not Because we have to, but we want to know what will unfold What if I let you free? What if I let you free? Would you walk the chaos with The dreams we pushed away We walked the path Of the chaos that we made We dare to ask. En dit was het eerste uh, jazz-applausje... wat klinkt uh, hier uh, in deze studio. Ja, we moeten Visie toch nog een beetje in ere houden... want uh, ja, hij is afgezwaaid als presentator... bij de Rob wordt in hetzelfde patronaat. Daar waar Norelee ook... Ooit begonnen is om haar EP te laten horen. Dus ja, wat dat gaat. Uh, zitten behoorlijk wat voetsporen in die zaal. Uh, Walk the Gators trouwens ook uh, terug te vinden op Accidentally Happy, toch? Jazeker. Ja, zie. ja. Zeker. Uh, dan is het nu tijd voor de titelsong. Namelijk Accidentally Happy. Hesitant to sing, scared what will come out I'm Told that I'm too kind and I've been told that I'm too loud My mom taught me to be modest, it's valued over here But if I'm being honest, you got me now too bulky for my skin if you got nothing good to say then you better hold it in we raised generations afraid of down truth. the ones who call you out we label them as rude Jokes seem inappropriate. Cutlery never made sense. I'm here to taste life, to feel it, so I rather eat with my hands. When I let go of the questions that try to capture who I'd be. I found myself happy. Extensively. En dat was Noralie Hendrik samen met Thomas. Uh, straks gaan we ze nog, uh, nog een keer horen. Want uh, eerst hebben we natuurlijk ook nog uh, tijd voor muziek. En niet zomaar. Want uh, Iris Jean is hier namelijk ooit geweest. Ooit met Sophie van Asselt uh, Die uh, hier uh, toen speelde. Uh, niet onder Sophie van Hasselt, maar onder een andere naam. Ik moet even kijken wie, wie, hoe ze heette. Maar destijds waren zij met z'n tweeën hier. Maar Eerst Jean zelf kan er ook heel erg goed wat vanaf. En dit is haar eerste eigen single. En er komt nog veel meer aan. Het nummer dat heet Slip Tonight. Behind the tears Too heavy to say There's an Hier is Jean dus met Slip Tonight. Uh, volgende week. Uh, want uh, we blikken even vooruit wat uh, betreft alles wat er ook volgende week plaatsvindt. Hier in deze studio uh, spelen dan Jesse Barretta. Dus uh, Justin Duim met waarschijnlijk nog iemand. Dat is volgende week. Uh, maar uh, in podium victorie is er ook nog iets bijzonders. En dat is namelijk een optreden. En het is echt een show waar uh, mensen naartoe moeten gaan. En met een van die mensen, Maya Link, van Link en Herald, daar had ik uh, afgelopen week een telefonisch interview mee en dat ga je nu horen. Aan de telefoon Maya Link. En zij is een onderdeel van Link en Herald. Klopt, hè? Ja, dat klopt helemaal. Ja. Um, als wij zoeken op het internet en we zoeken naar muziekmateriaal, dan vinden we nog niks. Nee, helemaal niks. Het is een top secret. <laughs> ja, wat is daar de reden van? Nou, uh, we zijn eigenlijk een kerstverse live act. Nou, als in, wij zijn al een tijdje bezig met ja. muziek maken. Ja. Met elkaar ook. <laughs> maar dat hebben we steeds een beetje projectmatig met elkaar gedaan. Mm -hmm. op, een moment, oh, op een gegeven moment hadden we dus zoveel nummers op de plank liggen. Uh, en toen besloten we, nou, wat als we hier nou... Een, een vette live act van maken. Mm. Want we zijn allebei best wel uh, ja, lekkere podiumdieren. En uh, ja, voordat je muziek gaat uitbrengen, vinden we het eigenlijk eerst belangrijk om te weten: ja, wat doet het eigenlijk op een podium? En uh, ja, wat, wat hebben we het publiek te brengen? Yeah. Dus uh, daar zijn we nu vooral mee bezig. Ja, nou, laten we eerst even over het uh, podium. Want dat is het, uh, het meest belangrijke. Want ik heb uh, gezien dat jullie binnenkort. Uh, in Victoria staan. Yes, ja. En dat noemen we de première van onze live show. Mm -hmm. En die live show heet Galbi. En uh, Galbi betekent in het Arabisch mijn hart of mijn ziel. Ja. En uh, ja, we stoppen ook nu echt hart en ziel in, uh, in deze show op 11 april in Victoria. Ja, dat heeft ook iets met jouw wortels te maken. Ja, klopt. Ik ben uh, half Nederland, half Irakees... En uh, dat, dat heb ik uh, best wel lang uh, uh, een beetje verscholen gehouden. Mm. Mensen zoeken maar uit waar ik vandaan kom. En de afgelopen jaren ben ik steeds meer onderzoek gaan doen van ja, waar kom ik nou eigenlijk vandaan? Eigenlijk wat wel meer mensen, waar wel weer meer mensen mee bezig zijn. Van, mm. ja, waar kom je nou eigenlijk vandaan? En mm. wat geldt er allemaal in ons DNA? Yeah. Wat wordt er allemaal doorgegeven? En daar, ja, daar gaan ook een aantal nummers, die gaan daarover. Ja, uh, dat, dat is uh, even voor, voor, het, uh, voor de onmeerde podium. Maar uh, nou, kom je, nou woon jij ergens uh, op een plek waar het uh, wel een culturele broedplaats is van allerlei dingen. Uh, ja, ja, waar bedoel ik? Oh, <laughs> Dan bedoel... bedoel ik uh, Ruigoord uh, in dat opzicht. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Ruigoord is wel echt uh, ja, voor mij een, een, een, niet alleen een vrijhaven maar ook een thuishaven. Waar uh, ja, echt... Van alles en nog wat gebeurt. Dus ja, dat, dat is ook wel een stukje ruig hoort, inderdaad, ja. wat je op het podium te zien krijgt. Ja, uh, Herald, we, we hebben hem al genoemd, maar da da dat, is uh, Harold Koopman, want dat is de man die erachter schuilt. Uh, ja, jullie ja, zijn producer, ja, loser. Ja, ja, jullie zijn uh, je zegt net uh, podiumdieren, wat is er zo leuk aan een podium? Ja, kijk, je kan op het podium kan je. Een totaal verhaal vertellen. Dus het is. Uh, je kan je publiek helemaal meenemen in een, in een reis. En ik denk dat onze muziek. Ja, dat, dat vliegt alle kanten op. Maar het is vooral heel elektronisch gedreven. En ja, als er één ding is wat fijn is, is dat je muziek pas echt tot leven komt als je in ontmoeting bent met je publiek. Ja. En. Uh, ja, dat is gewoon een wisselwerking. Je kan wel eindeloos in een container, zoals we nu doen, muziek maken, maar je weet pas wat het doet als je met elkaar in één ruimte bent. Hmm. Um, is het ook zo dat je iets wil meegeven aan de mensen die dat bezoeken? Ja, nou eigenlijk is ieder nummer, uh, wat mij betreft, wel een statement voor uh, iets. Dus als het enerzijds is, als het over je DNA gaat, en, en uh, dat je op een gegeven moment in allerlei patronen komt te zitten, die je voorouders hebben meegegeven, en dat je op een gegeven moment zoiets hebt van, ik ben er klaar mee, ik, uh, ik, uh, ik kies mijn eigen pad. Of ja, het totale feminine. Uh, uh, dat, je, dat ik in mij heb in ieder geval het statement voor ja, de positie van de vrouw hier in de maatschappij uh, ja, zo kan ik nog even doorgaan ja. het zijn eigenlijk allemaal uh, statements dat er, ja je bent meer dan hoe mensen je zien er zitten veel meer kansen aan jou als mens en uh, ik, ik, ik ja, ik doe een poging om heel veel verschillende kanten van mezelf te laten zien. En daar is het podium eigenlijk dan een goed middel voor om dat uh, ook te laten zien? Zeker. Ja. Zeker. Geen ik, ik weet niet, als iemand een betere plek weet waar ik dat kan doen, dan, uh, dan uh, bel me waar. Maar, maar uh, ja. nee, het podium is toch wel echt... Ja, de plek waar je dat uh, in heel veel vormen kan laten zien. Ja, en dan Her uh, Link en Her Alt. Wat, wat, uh, hoe omschrijft dat is? Wat, uh, wat is dat voor, voor muziek? Ja, dat zijn uh, poëtische zongteksten die met veel feminine kracht worden gebracht. Op uh, nou ja, soms hele zwoele elektronische popsongs. Maar ja, je kan ook zomaar op een Midden-Oosterse reef belanden. Dus het gaat eigenlijk. Vrij eclectisch verschillende kanten binnen het spectrum van elektronische muziek op. Um, ik denk dat ik het zo wel in de notendop noten kan omschrijven. Hmm. Ja, ja, ja. Um, en, en dan, uh, als dat... Uh, ja, want, want nu zijn jullie iets aan het uitproberen op het podium. En dan later is het de bedoeling dat jullie iets nog uit gaan brengen. Moet ik het zo zien? Zeker. Ja, nou, we, we vinden dat een live show wel meer behelst dan alleen maar je liedjes spelen. Mm -hmm. dus, uh, nou ja, op dit moment wordt er een, een hele mooi decor ontwikkeld uh, en er komen visuals die ook al die tijd zijn ontwikkeld door uh, Robert Kleen en uh, nou ja, licht wordt aangewerkt, dus, dus er zitten allemaal onderdelen aan om echt zo'n totaalbeleving te geven. Mm -hmm. Uh, dus ja, voordat we weer een studio induiken en weer alleen maar bezig zijn met... Ja, uh, ja een studioproductie is weer echt heel wat anders dan een live-productie. Dus we schuiven hem even op en dan rond september, oktober, dan komen eigenlijk de eerste singles uh, uit. Ja, het jaar. ja en dus, dus, dan ga ik met dat opgeheven vingertje, kijk uit hè, uh, van uitstel komt afstel. Nee, sowieso niet. Nee, dat, dat, dat, daarvoor vinden we de muziek veel te leuk voor. En op, ja, wij willen natuurlijk ook dat de hele wereld kan luisteren naar onze muziek. Ja. Maar um, ja, we gaan gewoon eerst even lekker uh, ja, genieten van uh, de nummers met het publiek samen. En dan, ja, dan komen die nummers nog meer tot leven. Ik denk dat het alleen maar goed is uh, voordat je je muziek uitbrengt. Ja, en, en denk je ook, uh, na, uh, denken jullie ook na over bijvoorbeeld clips? Uh, absoluut. Mijn hoofd uh, explodeert eigenlijk van, uh, ik, van de verschillende beelden. Ik hou heel erg van... Het is niet alleen maar zingen, zoals ik al zei. Of niet alleen maar een nummer. Ik zie ook heel vaak uh, heel veel beelden. Dus sowieso, de show is al heel beeldend. En we hopen ook echt uh, de komende tijd... Uh, met verschillende filmmakers te kunnen gaan samenwerken. Om ja, die verschillende nummers echt wel heel tof uh, uit te beelden. begint van... Podium podiumvictorie ook de victorie voor Link en Herald? Wat zeg je? Uh, begint bij Podium podiumvictorie ook de victorie voor Link en Herald? Ja, zeker. <laughs> ik, ik zie dit wel. We hebben hiervoor hebben we best wel veel getest en op, in festivalsituaties gespeeld. Uh, dus het, het is wel live uitgetest, maar dit, voor, voor ons is dit wel de geboorte van Link en Herald. Zeker. Oké. Okay. En, ja. als, en als ze iets willen vinden van jullie, waar zijn jullie dan te vinden? Waar zijn we te vinden? Nou ja, jullie kunnen ons op Instagram volgen. Gewoon uh, maya.link.herald. Uh, ik denk dat dat tegenwoordig is dat je cv je verder eigenlijk geen website meer te hebben ofzo. <laughs> en uh, ja, als je goed oplet kan je ons op een gegeven moment wel op Soundcloud uh, misschien wel wat vinden. Maar ik denk dat vooral voor nu uh, de socials uh, waar je ons kan vinden. Link en herald. Goed. Dankjewel. Ja, ik wil er ook nog even aan toevoegen, want het is natuurlijk niet alleen maar onze show, het is een totaalbeleving, dus er gaan ook uh, verschillende artiesten uit Ruijgoor, die nodigen we ook mee uit, uh, nodigen we uit uh, op 11 april. Want uh, DJ Stefniets die gaat draaien, die kan ontzettend lekker draaien. En, uh, en uh, we hebben ook performances, zaalperformances, dus um, uh, ja, meer theatraal, beeldende performances, wat het we proberen toch wel echt nachtcultuur uh, te brengen uh, van Alex Maria Recco. Uh, dat belooft heel veel. Ik, uh, ik kijk er heel erg naar uit. Naar zeg maar, alles wat iedereen op de avond kan lezen. Love it. Goddess of Love. En dat was Daisy Bellis. En die kennen we nog van de Rob akda woord En dan is natuurlijk altijd de vraag... speelt hij ja of nee daarin mee? Jawel, ook hier zit Rasmus Bisschop in. Want uh, daarnet hadden we hem ook al ergens uh, gespot... bij uh, de Cruise en de Doeks of Harlem. Want daar speelt hij ook in mee. Die man is nergens uh, uh, weg te slaan, lijkt het wel. Uh, of je een band noemt en... Erasmus Bischop zit daarbij. Nou goed, We gaan uh, naar Norlie Hendricks. Want we staan er weer klaar voor. Voor nummer drie van het lijstje. En dat is uh, dus het, uh, het setje uh, deel 2. Want uh, we hebben nu het, het tweede gedeelte van twee nummers. En dat is Something I Would Never Say. En, boven die mensen, het is niet te vinden op de EP Accidentally Happy. Dus... Wat je hier hoort is dus helemaal vers en nieuw. I lose my mind. It's not the first time I'm wondering, I know it's wrong, that it looks like I'm staying, but I know what my mind is on. Het is een ademloos nummer, dat is het één. En twee, ik uh, denk dat dit uh, wel iets is waar uh, nou toch uh, wat onder je huid uh, begint te kruipen. Zo'n uh, nummer is dit. Uh, ik, uh, ik vind dit uh, iets wat singelwaardig is. En wat mij betreft mag dat uh, meteen morgen worden uitgebracht. Nadat wij eerst de akoestische versie zelf hebben veiliggesteld. Want ja, uh, want hier gaan wij uh, nog uh, wel wat, uh, wat mee doen de komende tijd. Uh, want dat is een uh, nummer die, die we dan uh, wel eventjes hier uh, laten horen. En sowieso om ervoor te zorgen dat Norley Hendricks een beetje op de radar uh, blijft uh, staan de komende tijd. Dus dat uh, is uh, wel even gezegd. Vind ik trouwens wel, uh, wel heel erg mooi uh, zo hoe ze dat uh, deed met de elektrische gitaar. Dus, uh, het past ook uh, bij het nummer in, in dat opzicht. Dus uh, helemaal goed. Uh, dat uh, nummer is Something I Would Never Say... Nu gaan we weer terug naar de EP, want, de, want daar staat uh, ook dit nummer op. Uh, wel in een wat andere vorm, want het is nu met een akoestische gitaar, hier is Gravity. Here for Everything falls into place, like an echo, when the sun gently kisses my face. All the questions about a life should be effortlessly, fade away, nowhere that I need to be when I to the gravity Stories I've been telling They became my truth I denied the force of living And I threw away some youth I've been stripping down the layers And a Lego on my skin Breaking down the walls And I slowly let the Nothing ever will make sense. I left it away. One last defense. I write this story word for word. I'm reveling all the depths of me. There's really only one place where I need to feel free. That's here. Surrender to the gravity. The stories I've been telling, they became my truth. I denied the force of living and I threw away some you. I was stripping down the layers and I Lego on my skin. Breaking down the walls and I slowly let the world in. I'm to me. I melted into a softer me. Surrender to the gravity. All the sun is running through me so I'm stripping down the layers I lego on my skin I'm breaking down the walls and I slowly let the world in stripping down the layers and I lego on my skin breaking down the walls and I slowly let the world in Stories I've been telling they came my truth I denied a force of living and I threw away my youth I'm was stripping down the To the gravity. I surrender to the gravity en dat was Noraly Hendricks. We gaan het straks natuurlijk nog een keer horen, maar zover is het nog niet. We hadden net walking the chaos, maar dit is chaos en chaos wordt veroorzaakt door Lasset. Everyone understands how I got resounding out of full focus. I'm a mystery even to myself. That alone to Het zit hem al in het loopje aan het begin van dit nummer. Want daar uh, is het eigenlijk om uh, te doen. En dan heb ik het over Set. Geos. Uh, daarnet hadden we Walking the Geos. Maar uh, ja, dat was uh, van Don um, Gaat het uh, een beetje naar je zin? Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Dat komt natuurlijk dat komt ook omdat het meteen kritiek... maar dat is, dat nee. is gewoon groei. Het is, het is een super gave ervaring. Het is... Um, het is voor mij voor het eerst dat ik live speel zonder publiek. Zeg ja. maar, be behalve ja. jullie. Ja, nou dus ja, dat is gewoon een hele interessante ervaring. Want ja. Normaal merk je dat, tenminste dat merk ik bij mezelf... dat mijn zenuwen dalen op het moment dat je, je publiek is een soort van anker. Ja. En nu heb je eigenlijk camera's als anker. Dus ik dacht voor het eerst, oh, wow, wacht even. <lacht> Hoe werkt dit? Ja, maar nou ja. uh, niet negatief, maar dat is gewoon een nieuwe ervaring. Een nieuwe ja. ervaring. Ah, oké. Ja. Oké, okay. ja, dat is okay. ja, goed. Ja. Ik ben ook niet uh, van de camera, hoor. <laughs> dus, uh, ja, nee, want Leon haalt meteen uh, mij weg als ik in die camera zit te kijken. Dus uh, ja, dat doet hij niet. Uh, nee, je kijkt niet. Uh. Nee, natuurlijk uh, niet. Maar uh, dit is toch wel heel, uh, heel apart, uh, dit. Ja, en ik voelde de tweede set al wel meteen meer van... Oh ja. Oh. He, ja heeft het dan toch een beetje de huiskamerspeertje? Uh, ja, zeker. Ja, ja, ja, ja. oké. Okay. Ja. Um, uh, ja, want als jij over songwriters skills... Mm. Wat doe je mm. daarvoor uh, om dat een beetje uh, te fijn slijpen of wat dan ook? Um, nou, Dit is eerste... de Maarten-verduin-vraag, mensen. Dus... Het, eerste wat, het eerste wat in mij opkwam is een depressie hebben. Dat heb ik nu niet meer, maar dat ja. is denk ik wel waar het begin van de songwriting begon. Ja. Gewoon echt de, de noodzaak. De noodzaak hmm. om eigenlijk het, het, het leven te begrijpen in een poging het te vangen. Inmiddels weet ik dat het niet te vangen is en dat daar ook de schoonheid in zit. Hmm. Um, ik denk dat ik heel veel... Uh, ik observeer heel veel en ik... Ik zoek altijd de, de. of ik zie eigenlijk altijd de paradoxen in alles. En ik denk dat dat voor heel veel inspiratie zorgt. Uh, bijvoorbeeld something I would never say. Ja, yeah. Ik zeg het wel, want yeah. ik zeg het in de zon. Ja. Yeah. Um, maar bijvoorbeeld ook. Accidentally happy is eigenlijk ook. Zit, daar, zit ook veel paradoxe, paradoxale. Yeah. Um, ja, belevingen eigenlijk in. Um, heel veel mensen streven om minder perfectionistisch te zijn. Dat is, vind ik heel interessant, want dat is natuurlijk. Eigenlijk is het meer de imperfectie waar jij dan een beetje. Ja, naast dat, de, dat denk ik wel. Ja. En, uh, en, en je wilt natuurlijk ook je skills ja. verfijnen, want daarmee word je een betere songwriter. Maar ik geloof ook heel erg dat het, dat het grootste deel van de inspiratie ook ligt in je openstellen, ja. observeren en ja. rouw durven schrijven. Rouw schrijven? Ja. ja. Is dat ook uh, waarom uh, Marg van Eenbergen uh, zo goed in produceren is met dit soort dingen? En dat je daarom bij haar terecht bent gekomen om dit te doen. Je wilde dat zelf. Ik wilde dat zelf, ja. Ik, uh, ja, ik denk dat dat. de lens waardoor we naar het leven kijken, dat we daarin een deel van elkaar vinden. Mm -hmm. um, dus dat. Uh, en dat dat ervaar ik ook met bijvoorbeeld Thomas. Ja, absoluut. Um, en dat dat werkt heel fijn samen. Als je een soort understanding hebt. Um, dat is moeilijk om dat te vangen in woorden. Maar ik denk dat dat creatief heel erg te, creativiteit heel erg ten goede komt. Oké. Okay, ja. Okay. Um, ja, want uh, het klokje van gehoorzaamheid uh, pikt weer. Dus uh, ja, ik moet, uh, moet een beetje afronden wat uh, betreft uh, dit uur. Uh, want het nieuws uh, laat zich niet wachten. En ik heb altijd zoiets: uh, Skipper die boel. Want uh, die al die, uh, die naden gaat in de wereld over je uit uh, laten storten. Dat, uh, daar hebben we al veel te veel uh, genoeg van in de, in de wereld. Lekker naar muziek luisteren zo direct. Want er, komt nog, er komen nog twee nummers zo direct van Noorali voorbij. En dan doet Thomas ook weer mee. Uh, want daarnet waren het twee nummers die zij zelf heeft uh, gespeeld. Tot aan het nieuws. Ook weer een hagelnieuwe single. En dat is altijd wel leuk als ik uh, dan uh, ook zelf chaotisch uh, van aard ben. Want dan denk ik: heb ik het nou ergens opgeslagen? Nee, en dan moest ik het ook weer in allerlei of weer, van een andere PC afhalen. Uh, The Serving Stingrays with a new single. There's always something in this town. Sound of a gun when he looked into her eyes. Memories faded from when she was a child. Brought them together back into the sound. Only